5 uur. Het NOS-journaal. Job Boot. Fractieleiders voor beleefdheidsbezoek naar Koningin. FNV komt met loonheis van 2,5%. En duidelijkheid over pensioenen in februari. De bezoek van de informateurs aan koningin Beatrix is niet meer dan een beleefdheidsbezoek. Dat heeft Kamervoorzitter Van Miltenburg gezegd na een gesprek met de fractievoorzitters. Vanochtend werd bekend dat Van Miltenburg de koningin gevraagd heeft de informateurs te ontvangen en dat de koningin daarop ingaat. Een deel van de Kamer voelde zich overvallen de, door de actie van de Kamervoorzitter en wilde weten waarom ze dit zo had gedaan. Naar de aanleiding van de kritiek uit de Kamer riep Van Miltenburg de fractievoorzitters bij zich om uitleg te geven. Het bezoek is niet bedoeld om met de koningin over de inhoud van de formatie of over het tijdpad te praten. De Kamervoorzitter heeft de fractievoorzitters beloofd dat ze dit soort dingen voortaan eerst zal melden. De Kamer neemt genoegen met de uitkomsten van het overleg. Oud-premier Lubbers denkt dat koningin Beatrix opgelucht is... dat ze nog maar een kleine rol heeft in de formatie. Lubbers zegt dat vanavond in het NTR radioprogramma Dicht bij Nederland. Sinds dit voorjaar heeft de Kamer zelf het initiatief... en benoemt de koningin bijvoorbeeld niet meer de informateurs. Lubbers benadrukt voor de NTR dat hij jarenlang... voor en met de koningin heeft gewerkt. Zoals ik haar ken, denk ik dat ze opgelucht is, zegt hij. Lubbers denkt verder dat de koningin zich helemaal niet gepasseerd voelt. Lubbers zegt verder dat de koningin ook in het nieuwe systeem een goede rol vervult. Ze beedigt de nieuwe ministers en die maken dan onderdeel uit van de nieuwe regering... al dus de oud-premier en minister van Staat. De FNV stelt volgend jaar een loonijs van 2,5 procent. Dat is iets meer dan de inflatie... De vakcentrale is tegen de nullijn voor de publieke sector. Die nullijn is op de langere termijn niet vol te houden... terwijl de risico's en negatieve effecten groot zijn, stelt de FNV. Daarnaast vindt de werknemersorganisatie dat er te veel kleine baantjes bijkomen die weinig perspectief bieden en waarmee niet genoeg kan worden verdiend om van te leven. De FNV vindt dat die kleine deeltijdbanen volwaardige banen moeten worden. Deeltijdwerkers moeten voorrang krijgen bij uitbreiding van werkzaamheden... of bij vacatures binnen het bedrijf. In februari wordt bekend hoeveel de pensioenen volgend jaar worden gekort. Dat heeft staatssecretaris de Krom gezegd tijdens een pensioendebat in de Tweede Kamer. De pensioenfondsen weten eind dit jaar hoe ze er precies voor staan. En daarna moeten ze uitrekenen wat dat voor alle deelnemers betekent. De meerderheid van de Kamer steunde vandaag het pakket maatregelen van het kabinet om de fondsen meer lucht te geven, waardoor ze volgend jaar minder hoeven te korten op de pensioenen dan was voorzien. Sietke H. wil toch een tbs-behandeling krijgen voor het doden van haar vier pasgeboren baby's. Dat zei de vrouw uit Nijbeet tijdens het hoge beroep voor het gerechtshof in Leeuwarden. Vandaag wordt het psychiatrisch onderzoek besproken waaraan Sietke H. heeft meegewerkt. Ze had dat eerst geweigerd omdat ze bang was om tbs te krijgen. Uit het onderzoek is gebleken dat de jonge vrouw een aangeboren hersenafwijking heeft. Daardoor is ze verminderd toerekeningsvatbaar, heeft ze geen normbesef en geen vermogen tot zelfreflectie. Sitske H. werd vorig jaar veroordeeld tot 12 jaar cel voor het doden van haar baby's tussen 2003 en 2009. Ze ging tegen die uitspraak in hoge beroep. Een 60-jarige man uit Leiden is aan het begin van de middag doodgevonden naast een zeiljacht in het IJsselmeer. De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij vond hem ter hoogte van het monument op de afsluitdijk. De Leidenaar deed mee aan een zeilrace. Volgens een woordvoerder van de KNMR droeg de man een zwemvest en zat hij met een lijn vast aan het jacht. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Kerken zijn een makkelijk doelwit voor dieven. Uit een onderzoek van een rechercheur van het korps Kennemerland blijkt... dat bij een kwart van de kerken is ingebroken in de periode 2006 tot en met 2010. De schade bedroeg enkele tonnen per jaar. Veel kerken hebben het financieel zwaar... en daarom wordt er weinig geld besteed aan beveiliging, zegt de rechercheur. Dieven die inbreken in kerken hebben het lang niet altijd voorzien... op dure religieuze objecten. Vaak gaat het ook om geld, computers of koperen bliksemafleiders. De bemanningsleden van het cruiseschip Costa Concordia zijn door een vakblad uitgeroepen tot zeevaarders van het jaar. Het schip liep in januari op de rotsen voor de kust van Toscane en kapseisde. 32 mensen kwamen om het leven. Volgens het blad is het aan de kwaliteiten van de bemanning te denken, te danken dat er bij de ramp niet meer doden zijn gevallen. De schuld voor de scheepsramp wordt grotendeels neergelegd... bij de kapitein van de Costa Concordia. Hij wordt vervolgd wegens doodslag, het veroorzaken van schipbreuk en het voortijdig verlaten van het schip. Het weer vanavond in het hele land buien. Vannacht alleen in de kustgebieden. Morgen wisselend bewolkt en vooral in het westen kans op een bui. Het wordt morgen ongeveer 17 graden. Ook zaterdag geregeld een bui. Zondag droog en ook zonnig. ANRB ah, nee, Verkeersinformatie. Het is een gebruikelijke avondspits voor de donderdag. Hier en daar wel een aanrijding. Dat zien we nu in het zuiden op de A2. Maastricht richting Eindhoven. De weg is dicht bij Maastricht Airport. veroorzaakt 4 kilometer file. De A12 van Utrecht naar Den Haag ging het mis bij Woerden. 4 kilometer file ook. De linkerrijstrook is dicht. De A50, Arnhem richting Apeldoorn. Daar botsten twee vrachtwagens nabij knoopend Beekbergen. Er staat file vanaf de afrit Loenen, 6 kilometer. De rechter Rijnstrook is dicht. En de N9 Alkmaar den Helder is al een tijdje helemaal dicht... tussen Bergen en Schorrel. Ook dat komt door een ongeluk.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 En Lucella Carrasso. Goedenavond, zeven minuten over vijf. Europa kijkt met zorgen naar Griekenland. maar zeker ook met zorgen naar Spanje, waar de regering miljarden moet bezuinigen wordt geconfronteerd met pijnlijke maatregelen. Premier Rajoy staat op het punt te beginnen... met de presentatie van de begroting van volgend jaar... met daarin dus een aantal stevige hervormingen. Onze correspondent Jessica van Spenger luistert mij... zodra er meer bekend is, vertelt ze dat hier op Radio 1. In de tussentijd gaan wij naar de Nederlandse politiek. De koningin kennende is opgelucht dat ze geen rol speelt bij de formatie. Dat zegt Ruud Lubbers vanavond in het NTR Radio 5-programma... Dicht bij Nederland... We hebben alvast een fragment van dat programma gekregen. U hoort Ruud Lubbers. De koningin is nu niet nodig. Ik zeg niet dat dat altijd zo zal blijven. Want het kan wel eens een keer zijn dat het toch weer fout loopt. Ja. We hebben dan nou een veel met problemen. Dus ik zou niet zeggen dat het nooit meer zal gebeuren... dat de koningin weer uh, te hulp wordt geroepen. Ja. Maar ze, ze vervult nu ook een goede rol. Ja. Want aan het eind van dat formatieproces staan daar... die, die nieuwe ploegministers die worden beëdigd. Dan worden ze onderdeel van de nieuwe regering. Ja, Dat doet dan toch de koningin. Dat winnen de mensen ook graag. Want daardoor is het ook geconsolideerd waar je voor gewerkt hebt. Dat is niet zomaar een afspraak dat je zegt: wat leuk, dat ga jij dat doen, Jan of Marie. En we zijn klaar. Nee, dan wordt het opgetild naar een niveau van het staatshoofd. En de koningin het is aan het eind van het proces. En we dan met, zoals ik de koningin kende, en ik heb heel veel jaren voor en met haar mogen werken. Ik denk dat ze opgelucht is. Ja, maar Ik het eerlijk ik... dat ze dat zo doen. Ja? En dat ze dat een goed resultaat komen zo prachtig vinden. Dus die koningin die, die voelt zich helemaal niet gepasseerd of beledigd, denkt nee, u? Nee, helemaal niet. Daar ben ik echt van overtuigd. Daar is hij van overtuigd, Marcel Bril. Maar ja, blijft natuurlijk een beetje speculatie, toch? Hij zegt, ja. ik denk dat ze is opgelucht. Ja, nou ja, nou uh, Is het opvallend, is het... vind je? Nou, ik vind het wel op zich opvallend. Want we weten niet zo heel erg vaak hoe de koningin denkt. Nou, we hebben nog geen garantie dat uh, uh, Lubbers hier ook over heeft gesproken uh, met de koningin. Maar uh, wat ik al zei, we weten niet hoe uh, ze denkt. Uh, en al helemaal niet over het gegeven dat ze volgens vele buiten spel is gezet... bij de afgelopen formatie. Um, dus ja, ik, ik vond het wel opvallend, hoor, dat hij uh, toch over de koningin uh, spreekt en in ieder geval uh, spreekt over hoe ze denkt. En ook omdat zij een goede relatie altijd hebben gehad en, en nog steeds hebben. Ja, ja hij uh, kent uh, haar heel erg goed. We hebben dat uh, net ook al gehoord in dat stukje, uh, dat fragment uit dat programma. Toen hij premier was in de jaren tachtig hebben ze heel veel contact gekregen. Dat hebben ze behouden. En het is wel bekend dat ze een hele goede band hebben met elkaar. In 2010 is Lubbers zelf nog bij de onderhandelingen... van een nieuw kabinet betrokken geweest. Hij moest kijken of VVD, CDA... En en PVV konden gaan samenwerken. Daar heeft hij ook over onderhandelingen enzovoort gesproken... met de koningin. Lubbers is dus de vertrouweling van haar. Dus je zou zeggen, als iemand weet hoe de koningin denkt... dan is dat Lubbers wel. En kan het best lekker zijn dat morgen dan die informateurs op Paleis ten Bos arriveren. om haar te informeren over de voortgang. Natuurlijk niet over de inhoudelijkheid. zoals vanmiddag is ja. verzekerd de in de leeftijd Ja, inderdaad. Maar wat, wat is dan toch de, de, de mogelijke rol. of de invloed die de koningin kan hebben. ook als je kijkt naar de adviseurs. die zij natuurlijk vanuit de Raad van State. Um, uh, tot zich neemt. Nou ja, zij heeft uiteindelijk nog de rol. en daar hint net Ruud Lubbers ook op. om als er een kabinet komt. om die uh, te gaan uh, benoemen. en uh, die tot een regering te vormen. Zij blijft natuurlijk wel onderdeel van de regering, de koningin en als de partijen eruit zijn VVD en PVDA, als dat inderdaad gebeurt, ja dan gaat zij hen benoemen. Dus daar heeft zij wel een hele belangrijke rol in. Alleen heeft ze nu wat minder te zeggen. De Kamer, de Tweede Kamer, die gaat over de hele formatieprocedure en dat is nieuw. Maar je hoort het Lubbers ook zeggen: nou ja, zij speelt nog heus een hele belangrijke rol als uiteindelijk een kabinet gevormd wordt en een regering. En zich helemaal neerleggen is natuurlijk ook niet de bedoeling zeker als je bedenkt dat straks Willem-Alexander de troon bestijgt. Nou ja, kijk wat, wat uh, um, Ruud Lubbes zegt is dat uh, ze opgelucht uh, lijkt te zijn of in ieder geval dat denkt hij dus misschien is het helemaal niet zo dat de koningin het heel erg vindt dat de politieke partijen het zelf uitzoeken. Ja, nu ga ik al aan het speculeren want dat weten we allemaal niet. Uh, maar het is dus interessant om te vernemen hoe een, uh, een kenner van de koningin en een vertrouweling van de koningin denkt dat de koningin denkt. Goed, nou, dan kunnen Kampen en uh, Bos morgen met een gerust hart richting uh, het paleis. Ze zal ze niet boos aankijken, dus als ik het zo hoor. Marcel Bril, dank je wel. En de volledige uitspraken van Ruud Lubbers. Het interview vanavond op Radio 5 in de NTR-programma, dichtbij Nederland. Het duurt nog even voordat bekend is hoeveel wordt gekort op het pensioen. Februari, eerder lukt het niet, zegt staatssecretaris de Kron van Sociale Zaken. Hij krijgt vandaag voldoende steun voor zijn plannen om de rekenrente te verhogen... en de pensioenkorting te spreiden over meerdere jaren. Alleen de PVV, 50PLUS en de SP zijn tegen de korting. Voorzitter, ik ben verbijsterd dat de minister niet weet... wat de gepensioneerden nu volgend jaar aan kortingen als totaalbedrag moeten inleveren. Want dat is natuurlijk precies waar het om gaat. Wij hebben samen met de SP en, uh, en de heer Krol van 50PLUS dus twee moties mede ingediend. Ik wil dat heel kort toelichten. De eerste motie betreft het afzien van de kortingen tot maar liefst 7% voor pensioengerechtigden uh, in 2013. En zelfs nog meer kortingen in 2014. Dat is waar het uh, voorstel van uh, de regering toe leidt. Uh, en de PVV vindt dat onacceptabel. En als de uitkeringen voor allochtonen een tiende procent worden verlaagd... staat de Partij van de Arbeid op zijn achterste poten. En als het gaat om 7% korting voor gepensioneerden... dan zegt men prima. Ik vind dat uh, absurd. 50PLUS heeft ook grote bezwaren tegen het vervroegd naar voren halen... van de 67-jarige leeftijd. Zolang er onvoldoende werk is voor ouderen... en er ook nog eens een versoepeling van het ontslagrecht dreigt... die vooral ouderen zal treffen... Wij vragen onszelf af of dat niet tegen de wet is. Wanneer wordt het definitieve kortingspercentage vastgesteld? Is dat niet naar aanleiding van de stand van zaken op 31-12-2012? Het antwoord op de vraag van mevrouw Vermeij is: op haar eerste vraag is ja, 31-12-2012. En dan hebben de pensioenfondsen tijd nodig om dat per geval uit te zoeken wat de consequenties zijn. En vandaar februari. Staatssecretaris Paul de Krom van Sociale Zaken. In februari dus weten we meer. Zo gaan we fietsen in Utrecht. Daar is het behoorlijk druk op het moment. Hoe druk is het op de Nederlandse wegen? Op die A2 bijvoorbeeld, wijnland Spaan van AWB? Ja, dat ongeluk bij Maastricht, dat levert nogal wat vertraging op. Op de A2 richting Eindhoven. Bij Maastricht-Aken Airport staat 7 kilometer file. De weg is niet helemaal meer dicht, maar goed, het staat al behoorlijk stil. En op de A50 Arnhem richting Apeldoorn, het Beekbergen, 7 kilometer. Daar is na een ongeluk de rechterrijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1 journal. het Lucella Carasso en Tim Overdik. We hadden het al net over het fietsverkeer, want dat stijgt behoorlijk de laatste jaren in grote steden. En dat zorgt voor overvolle fietspaden, voor uitpuilende stallingen, maar ook wel voor bedoeld of onbedoeld aan gedrag. Verslaggever even is op dit moment bij een drukke fietsroute in Utrecht. Roel, zit je op de fiets of ben je, ben je aan het lopen daar? Ik, nou, ik sta even op de stoep naar al die voorbijrijdende fietsers te kijken. En dat zijn er inderdaad heel erg veel, want dit is een van de hoofd... Dat is dan weer zo'n irritant. Dat bommer. was een scooter? Ja. En, dit is een van de hoofdaders in Utrecht, vooral als het uh, gaat om uh, fietsende, uh, fietsende, de fietsende bevolking. Vanaf het uh, centrum naar de Uithof, waar de universiteit zit... Uh, nou, ik kan het niet bijhouden, het zijn er echt ontzettend veel, maar uh, geen fietsfiles, en dat komt omdat we hier bij een soort model fietspad staan, uh, aangelegd, bedacht ooit door wethouder Hugo van der Steenhoven, toenmalig wethouder en nu directeur van de Fietsersbond. Zo had het in heel Nederland gemoeten. Tuurlijk. Nee, nee, dit is inderdaad een mooi voorbeeld van een breed opgezet fietspad dat heel veel fietsverkeer kan hebben. Veel ruimte voor de fietsers, ja. weinig ruimte voor de auto en ook nog de nodige ruimte voor de bus. Zo ja. had het gemoeten. Ja, dat is eigenlijk een goede aanpak waar heel veel steden uh, nog iets mee kunnen op dit moment. Je gaat wel zien als je dichter de stad in komt dat die ruimte voor de fietsers beperkter wordt. En dat je daar wel fietsfiles gaat krijgen hoe dichter je bij het station komt... Mm -hmm hoe meer uh, files je eigenlijk gaat zien voor fietsers ook. Nou, anders uh, zou je bijna historische pandjes moeten gaan slopen, hè? Omwille van de fiets. Lijkt me ook niet de bedoeling. Dat is zeker niet de bedoeling. Maar wat je wel zou kunnen doen, is zeg maar toch ook die keuze die je hier hebt gemaakt... ook in de binnenstad nog maken en daar op sommige trajecten de auto er echt uithalen. Uh, en misschien ook wel soms een keuze maken tussen openbaar vervoer en fiets. Op sommige routes het openbaar vervoer en op andere echt alleen maar de fiets. Mm -hmm. Fietsfiles, fietsen <laughs> Ik las het in de krant en ik dacht, nou, dat is overdreven. Nee, het is niet overdreven. Wat ik net al zei, als je een stukje verderop gaat kijken in de spits... dan zie je dat fietsers heel veel last van elkaar hebben. Dat ze boven op elkaar zitten, veel te weinig ruimte hebben. Dat ze hun fiets niet goed kunnen parkeren bij het station. En dus je hebt echt een groot ruimteprobleem voor de fiets. En we, het is natuurlijk hartstikke positief eigenlijk dat dat gebeurt. Want dat betekent dat er gewoon ontzettend veel gefietst wordt in de stad. Alleen, als we dat willen volhouden, en dat willen we denk ik... Want de auto's kunnen er zeker niet meer bij in de binnensteden. Dan moeten we ook ruimte voor die fiets gaan maken. En dat besef lijkt doorgedrongen te zijn. Want vandaag zijn er ongeveer 150 bestuurders, planologen, verkeersdeskundigen bij elkaar om dat eventjes op te lossen. Ja, om dat eventjes op te lossen. Ja, nou, Dat gaat dus even niet lukken om dat op een middag te doen. Maar het is wel een enorm goede aanzet. en Er was heel veel discussie vandaag. Heel veel goede voorbeelden uit binnen en buitenland hoe het kan. Hoe je het kan financieren. Dus ik denk wel dat het echt een hele goede aanzet is. En we zijn heel blij met die samenwerking met platform 31. Wat we nu met elkaar doen. De ruimtelijke ordeningskant. Ja, prima. Nou, het is even stil. Op de weg. Op het fietspad. Dat er keurig bij ligt. Model, zou je kunnen zeggen. De Beeldstraat in Utrecht. Roepou, dank je wel voor dit moment. Australië heeft het helemaal gehad met de witte haai. De regering wil de haaien voortaan doden als ze te dicht bij de westkust komen zwemmen. Aanleiding is dat er de laatste tijd veel zwemmers en surfers zijn doodgebeten. Bioloog Freek Vonk, Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Een begrijpelijk plan? <laughs> nee. nee, een belachelijk plan zou ik willen zeggen. Allereerst natuurlijk vanuit een moreel perspectief is het uh, zo dat die mensen worden niet gedwongen om daar te gaan zwemmen. Niemand wordt gedwongen om daar te gaan surfen. Die dieren doen niks anders dan wat ze al miljoenen jaren doen. Dat is natuurlijk jagen en eten. En uh, omdat een paar mensen dan daar plezier willen beleven aan de kust, uh, deze dieren doodschieten. Ja, dat is een beetje krom. En het gaat ook helemaal niet werken, want de Witte Haaien zijn nomaden. Die leggen elke maand duizenden kilometers af. Dus als er eentje wordt doodgeschoten... Ja, dan wordt die plek gewoon vroeg of laat... binnen een paar dagen weer door een andere haai opgevuld. Dan is de vraag... hoe kun je witte haaien weghouden bij dat strand? Nou, er zijn wel wat alternatieven te bedenken... die sowieso veel dievriendelijker zijn... dan uh, de oplossing die ze nu bieden. Je kan netten plaatsen, je kan haaienspotters aan het strand zetten. Uh, je zou misschien zelfs kunnen denken aan magneten, want haaien hebben, uh, alle haaien hebben een bepaalde, uh, bepaalde zintuigen op hun snuit, waar ze elektrische impulsjes mee kunnen voelen. Dat zijn de ampullen van Lorenzine. Die zijn zo subtiel, dat ze zelfs de kleine elektrische signaaltjes die uh, geproduceerd worden door de spieren van vissen, die nemen ze zelfs waar. Dus als een vis verstopt zit onder het zand, dan weten ze die precies te vinden. Als je nou grote magneten in het water hangt op bepaalde strategische plekken, dan vinden die haaien het niet prettig om daar doorheen te zwemmen. Dus je kan denken aan die alternatieven... of misschien zelfs wel een combinatie van die alternatieven. Maar denkt u niet dat die alternatieven zijn overwogen... door de regering daar in het westen van Australië? Ik mag hopen van wel. Ik ben alleen bang dat er ook een andere reden... Uh, ten grondslag ligt aan het, uh, aan, aan het idee dat ze nu En Dat is misschien het toerisme. Ze zijn natuurlijk bang dat, uh, dat er geen toeristen meer komen... als ze denken dat ze opgegeten gaan worden door een, door een witte haai. En op deze manier uh, proberen ze misschien toch de veiligheid... Een, beetje, een klein beetje te garanderen. Ja, als je kijkt naar de afgelopen twaalf maanden... er zijn vijf doden gevallen, terwijl voorheen mm -hmm. één dode per jaar... als gevolg van een haaienaanval normaal ja. tussen aanhalingstekens was. Is dit ook een signaal dat er steeds... Meer haaien die kant op komen? Nee, nee, nee. Dat hoor ik vaker, dat bericht. Het is totale onzin en de vermenigvuldiging. Ze zeggen in de media: het is vervijfvoudigd. Nou, technisch gezien klopt dat natuurlijk wel. Van 1 naar 5. Maar statistisch gezien is het natuurlijk totaal niet significant. Hoe, hoe weet en... u dat? Hoe ja, weet u dat de, dat, de, dat niet zo is? Omdat er maar vier extra mensen gedood zijn, terwijl er elke dag honderdduizenden mensen daar in het water bezig zijn. Ja, maar, met zwemmen wij, en met maar goed, u weet natuurlijk veel van haaien en van dieren als mm -hmm. bioloog, maar u kent natuurlijk ook uh, uh, uh, uh, de mens en de massahysterie nee, nee. die ontstaat als er meer dan één ja. dode per jaar valt. Ja, klopt. Maar ik, uh, ik zeg van altijd, zet het even in vergelijking met hoeveel haaien wij mensen doden elk jaar voor de, voor de vinnen, dat zijn er 73 miljoen. En als we dat dan in oogschouw nemen, dan denk ik, nou jongens, waar zijn we dan mee bezig? Ik bedoel, in het verkeer, als je deelneemt aan het verkeer, dan weet je van tevoren ook... dat je een ongeluk kan krijgen, dat je een ongeluk kan maken. Dat is een risico dat iedereen neemt. En er gebeuren ook elke dag ongelukken. Als je gaat zwemmen of gaat surfen op een plek waar haai zitten... of waar wel eens haai aanvallen zijn geweest, dan weet je dat het risico bestaat dat je aangevallen wordt. Ja, want dat nog even over simpel? die witte haai. Hè? Hoe, hoe gevaarlijk is die voor de mens? Gaat die nou, gelijk op een mens af nou, als, als je hem ziet? Als, hoe, hoe gevaarlijk is die? Nou, als de 15 witte haaien rond je boot zwemmen. en je springt in het water. dan is die heel gevaarlijk. Dan ben je weg. Dan, dan, dan gaan ze wel even proeven. kijken wat jij bent. Maar over het algemeen gesproken. is de kans dat je wordt aangevallen door een witte haaien. natuurlijk mega klein. En uh, dat is ook maar, uh, dat, dat, dat, dat merk je nu ook maar weer... dat er maar vijf mensen zijn aangevallen. Ja, nee, dat begrijp ik. Maar uh, houdt hij echt van mensen? Want ja, je zei, hij zei net, hij gaat even mensen. proeven wat hij ja. heeft. Hij gaat ja, er niet zeker op zeker af. Hij mensen. Nee, uh, geen enkele haai houdt eigenlijk van mensen. Wat ze doen, ze zien iets aan de oppervlakte zwemmen. Nou, witte haaien dat zijn uh, camouflagejagers. Of die komen van onderaf. Die pakken vaak uh, zeedieren die aan de oppervlakte van het water zwemmen. Die komen met een enorme kracht van onderaf, pakken ze... Datgene wat aan de oppervlakte is, ze denken gewoon eigenlijk dat het een zeehond is of iets dergelijks, of misschien wel een schildpad, maar zeker geen mens. Wat er dan vaak gebeurt is dat ze naar boven komen en een hakje nemen om te kijken wat het is. Even proeven, want een haai heeft geen handen, die moet met zijn tanden proeven om te kijken of het eetbaar is. Het probleem alleen dan is met de witte haai dat je natuurlijk in tweeën ligt, want die heeft natuurlijk een gigantische bed. <lacht> maar het is een probleem. Oh, dan eet je niet zelf... eens op verder, dat is ook wat. Vaak, vaak eten ze niet eens op. tijdenhaaien. die eten nog wel eens een, een, een, een mens op en, en bullsharks. Maar witte haaien houden helemaal niet van mensen. Ik neem maar even een proefbeetje. U bent ja. toch zelf ook wel eens gebeten door een haai? Ja, ik ben één keer gebeten voor de kust van Zuid-Afrika een paar maanden geleden... tijdens opnames van Freek in het Wild. Dat is mijn nieuwe kinderprogramma. Dat werd uitgezonden vanaf 12 november op Nederland 3. En ja, dat ging ook heel even mis tijdens het filmen. Ik lag in het water. We waren aan het duiken met een hoop zwartpunthaaien en een aantal tijgenhaaien. En um, er zwom één grote zwartpunthaai voor mijn gezicht langs. Twee meter lang. Mooi groot stevig dier. En die volgde ik met mijn ogen. En ik wilde hem een klein beetje draaien om hem beter te bekijken. Dus met mijn rechterhand maakte ik een beweging om te draaien... En wat ik niet had gezien was dat er een tweede zwartpunt haai recht op me afkwam En die nam gelijk mijn hand ineens in zijn bek. Nou gelukkig uh, heb ik heel veel gewerkt met slaaikrokodillen. En wist ik, of ja, besefte ik van je moet niet bewegen, je moet je hand gewoon... Rustig laten hangen, uh, want als je gaat bewegen... dan gaat hij met zijn kop schudden of dan bijt hij door. En ja, hoor, hij spuugt er hem ook vrij snel gelijk weer uit. We hebben meegeluisterd. Uh, wij zijn niet smakelijk als mens. We moeten stil dus blijven liggen als we ooit gebeten worden. Of we nou de, aan de kust voor, voor, voor Afrika... maar in ieder geval voor de kust van west australië Is Frik Vonk bioloog, dank u wel. Graag gedaan. Er komt een proef met het live uitzenden van rechtszaken op internet. De Raad voor de Rechtspraak wil volgend jaar beginnen met het streamen van gewone zaken, het uitzenden daarvan. Maar aan de proef zitten wel nog wat haken en ogen. Dat vertelt de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten, Bart Nooit gedacht. Hij vraagt de Raad voor de Rechtspraak om opheldering. In de eerste plaats gaat het er natuurlijk om dat de privacy van een verdachte wordt gewaarborgd. Die is onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Geldt ook voor de privacy van getuigen en eventuele slachtoffers. En de vraag reist wel hoe men die waarborgen wil gaan, uh, gaan uh, garanderen. Wat zou een waarborg kunnen zijn wat u betreft? Ja, dan spreek je over totale anonimisering van uh, de betrokken personen. En dan zullen rechters en ook officieren, maar ook advocaten... buitengewoon behoedzaam moeten zijn in hun voordrachten en de behandeling van het dossier. Omdat dit, die gegevens daar allemaal in staan. En als de verdachte nou zelf bijvoorbeeld toestemming geeft om gefilmd te worden? Als alle partijen toestemming geven, kan er geen bezwaar tegen zijn. En dat hebben we ook gezien natuurlijk in het Wilders ja, dat Wildersproces. Ja, daar noemt u een goed voorbeeld: het Wildersproces. Uh, daar is alles te zien geweest. Uh, ook de foutjes van, uh, van de rechtbank. Het heeft uiteindelijk wel bij het grote publiek uh, inzicht gegeven in hoe het eraan toe gaat. Dus uh, het biedt wel uh, helderheid ook. Hè? Ja, het biedt helderheid en het kan ook alle procesdeelnemers, dus rechters, officieren, maar ook advocaten, inscherpen om uh, optimaal werk te leveren. Dus in die zin is er een vorm van druk die ook een controlerend mechanisme in werking kan stellen. En daar kunnen voordelen aan uh, worden ontleend, maar dat is uiteraard per zaak uh, afhankelijk. Het argument is ook, veel mensen hebben nu uh, het, het Amerikaanse idee van een, uh, van een rechtszitting, hè? schreeuwende advocaten, objection. Uh, u kent dat wel, terwijl de werkelijkheid in Nederland natuurlijk totaal anders. Ja, we hebben een totaal andere procescultuur. Uh, het meeste wordt eigenlijk buiten het onderzoek ter terechtzitting gedaan. Het dossier wordt samengesteld. Vaak worden getuigen bij een rechtercommissaris uh, gehoord. Dus op de zitting, ja, uh, oneerbiedig gezegd wordt dat wel eens een verificatievergadering genoemd. Wordt een dossier besproken om te zien of iedereen de stukken kent. En dan zullen de standpunten uitgewisseld worden. Dat is meestal de gang van zaken in een Nederlands strafproces. Maar... Dan is het toch ook goed om dat juist een keer te laten zien, wat het beeld wat Nederlanders hebben van een uh, rechtszitting. Nou ja, een beetje te corrigeren. Ja, maar om te zeggen we gaan uh, in grote strafzaken die veel commotie hebben veroorzaakt in toenemende mate camera's in de rechtszaal te laten, Ja, dan moet je oppassen dat het geen entertainment gaat worden. Je moet oppassen dat alle belangen in het uh, oog worden gehouden en dat er recht wordt gedaan aan uh, de strafrechtspleging. En je moet natuurlijk ook niet hebben dat uh, rechters of officieren of advocaten zich anders gaan gedragen uh, doordat er camera's aanwezig zijn en dat daardoor het belang van de zaak geweld aangedaan wordt. Dat zijn wel een aantal serieus te nemen nadelen die onder ogen moeten worden gezien. Je moet per concrete zaak bekijken of die zich daarvoor leent. Of er bezwaren tegen zijn. Met name vanuit de hoek van de verdachten en eventuele getuigen. En je moet zorgen dat je al die belangen waarborgt. Privacy van betrokkenen. Op een manier die het niet mogelijk maakt dat het toch naar buiten gaat komen. En tot slot, ja, internet is natuurlijk een, een medium of een bron van informatie die eigenlijk tot het einde ter, der tijden oproepbaar blijft. Dus ook daar zijn vragen. Hè. Uh, zijn dergelijke uitzendingen oproepbaar? Uh, is het voor derden uh, te kopiëren, te plaatsen op YouTube? Ga zo maar door, um, want dan kom je er nooit meer vanaf. Dat zei Bart nooit gedacht. Verslaggever Ilan Sluis sprak met hem. De proef begint klein. Eén dag in de maand, dan worden de zaken van één rechtzaal bij één rechtbank uitgezonden via internet. Als dat aanslaat, dan wordt de proef uitgebreid naar andere rechtbanken. Nu de nieuwste Sony e-reader cadeau bij NRC. Lees nu NRC Handelsblad of NRC Next al vanaf 1995 per maand en u krijgt de e-reader helemaal gratis.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 Ook Rometa, metaalproducten en Mitsubishi Elevator Europe, liften zijn aangesloten op Bouwconnect. Bouw mee! Elke leasemaatschappij kan mensen laten rijden. Alleen Alphabet kan ze ook zuiniger laten rijden. Dit was de Z uit het alfabet van Alphabet, Auto -Lease. Alphabet Autolease. Alphabetautolease.nl. Verrassend voorspelbaar. We zitten al in de 70 e minuut. Tjo!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 Radio 1, het NOS-journaal. Oud premier Lubbers denkt dat koningin Beatrix opgelucht is... dat ze nog maar een kleine rol speelt in de formatie. Lubbers zegt dat vanavond in het NTR-radioprogramma dicht bij Nederland. Lubbers denkt dat de koningin zich helemaal niet gepasseerd voelt. Ze beedigt ook in het nieuwe systeem de ministers... en die maken deel uit van de nieuwe regering, aldus Lubbers. De FNV stelt volgend jaar een looneis van 2,5 procent. Dat is iets meer dan de inflatie... De vakcentrale is tegen de nullijn voor de publieke sector. Die nullijn is op de langere termijn niet vol te houden... terwijl de risico's en negatieve gevolgen groot zijn, stelt de FNV. De bond vindt ook dat kleine deeltijdbanen volwaardige banen moeten worden. Sietske H. wil toch een tbs-behandeling krijgen... voor het doden van haar pas aan vier pasgeboren baby's. Dat zei de vrouw uit Nijbeets tijdens het hoge beroep. Uit een psychiatrisch onderzoek is gebleken... dat de jonge vrouw een aangeboren hersenafwijking heeft... Daardoor is ze verminderd toerekeningsvatbaar. Sietke H. kreeg vorig jaar 12 jaar cel voor het doden van haar baby's. Het OM eiste vandaag 4 jaar cel en TBS. Kerken zijn een makkelijk doelwit voor dieven. Uit een onderzoek van de politie blijkt dat bij een kwart van de kerken... is ingebroken in de periode 2006 tot en met 2010... De schade bedroeg enkele tonnen per jaar. Veel kerken hebben het financieel zwaar. En daarom wordt er weinig geld besteed aan de beveiliging. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. En dit is Marco Hoef. Hij vertelt het. Met nog een paar buien die vallen. En die buien gaan in het binnenland wel afnemen. Dan wordt het op de meeste plaatsen droog. Maar in de kustgebieden blijft wel een bui mogelijk. In het binnenland later vannacht misschien een mistbank. Temperaturen gaan omlaag, 8 graden. Kustgebieden graad of 11 als minimum. Morgen wordt het 16 graden. We hebben een aantal buien nog in het noorden van het land. Maar verder is er ook geregeld zon. In de kustgebieden staat nog wel vrij veel wind. Daar kan het krachtig waaien met windkracht 6 uit het zuidwesten. Zaterdag op meer plaatsen buien. De buien zijn wat groter in aantal ook. Zondag is het waarschijnlijk droog. En dan gaat de temperatuur voorzichtig weer iets omhoog. ANB ah, nee, Verkeersinformatie. Het is een gebruikelijke avondspits voor de donderdag. Eén van de drukste van de week. In totaal 200 kilometer file. De meeste van de file staan in het midden van het land. Een paar zaken vallen op. Op de A2 Belgische grens richting Maastricht. Daar staat, of richting Eindhoven. Daar staat voor Maastricht Airport 7 kilometer file na een ongeluk. De rijstroken zijn weer vrij. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar stranden een vrachtwagen in de Wijkertunnel. Dat veroorzaakt nu 8 kilometer file. De rechte rijstrook is dicht. De A12 van Utrecht naar Den Haag is weer vrijgegeven na een ongeluk bij Woerden. 9 kilometer file nog wel. De A50 Arnhem richting Apeldoorn is ook weer open bij Knopen Beekbergen na een ongeluk. De A59 Zonshil richting Oost daar staat bij Engelen 5 kilometer door een aanrijding. En er was ook een aanrijding aan het begin van de spits op de N9 Alkmaar Den Helder. En die weg is nog in beide richtingen dicht tussen Bergen en Schoorol. Picardie wil graag uw aandacht.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 Zoals het energielabel A en de benzinemotor die u van uw bedrijf mag... en de 20% bijtelling die u zelf wilt. De nieuwe Mazda 6 Sportbreak met 2 liter Skyactiv motor... liest u al vanaf 575 euro per maand. Eind oktober al leverbaar. Ik vind het echt superleuk om kleding en schoenen te kopen. Maar ik moet er niet aan denken dat mijn spijkerbroek of schoenen... door kinderhanden gemaakt zijn. Dat vind ik dus echt niet kunnen. Goed bezig. Nu nog een bank die bij je past. De ASM Bank.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 Kom op zaterdag 29 september naar de NVM Open Huizendag. Kijk op funda.nl. 4 minuten over half 6. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal maatregelen voor Spanje. Niet premier Rajoy, maar zijn vicepremier geeft daar op dit moment tekst en uitleg over. Ze maakt de begroting voor 2013 bekend met daarin veel nieuwe hervormingen. Spanje moet bijna 40 miljard euro bezuinigen om het begrotingstekort verder terug te dringen. Onze correspondent Jessica van Spenge. Jessica, wat zijn de belangrijkste maatregelen? Nou, vooral de ambtenaren zullen het moeten um, ondergaan allemaal. Zij, uh, hun salarissen worden bevroren. Uh, de kerstbonus die kregen ze al uh, vorig jaar niet meer. Dit jaar moeten ze hem ook uh, inleveren. Maar vooral de, de salarissen dus, die worden bevroren. En uh, dat geldt voor het komende jaar. Volgend jaar zal daar weer naar gekeken worden. Um, maar er wordt uh, ook bezuinigd op de ministeries bijvoorbeeld. Grote uh, stukken daaraf. 40% op het ministerie van industrie, 30% op het ministerie het ministerie van Landbouw. Dat is iets ook wat de premier had aangekondigd: hè, om in de publieke sector flink te gaan snijden, om daar flink wat geld uh, vandaan te halen. Ja, en de pensioenen: dat is iets wat. Uh... Waar hij eigenlijk van had gezegd, uh, we blijven daarvan af voorlopig. Uh, ja, nu is het toch zo dat ook dat wordt aangepakt. De pensioenleeftijd, die was al omhoog gegaan naar 67. Maar nu is ook uh, bekend geworden dat het uh, prepensioen dus mensen die eerder met pensioen gaan, dat hij dat echt uh, heel erg wil demotiveren. Hij wil ervoor uh, zorgen dat zo weinig mogelijk mensen daar gebruik van maken. En er is veel verzet te te tegen deze bezuinigingen. Hoe groot is de noodzaak voor hem om echt dit, dit bedrag te halen? Ik heb jouw vraag even niet goed gestaan. De verbinding is ja, veel slecht. Ja, er is veel verzet tegen deze bezuinigingen. Hè? Hoe, hoe groot is de noodzaak voor de regering van Ragooi... om, om dit bedrag te halen? Heeft, heeft die keus, met andere woorden... Nou ja, hij heeft natuurlijk altijd een keus. Uh, er wordt natuurlijk al heel lang gehoopt bijna... of in ieder geval gekeken naar Spanje... van wanneer komt er een noodhulpaanvraag naar Europa. Maar Premier de blijft zijn uh, poot stijf houden, zoals je dat zegt. Hij uh, wil er zelf uitkomen. Hij wil proberen om toch zelf uit de financiële problemen te komen... om de, ja, de, de, de controle vanuit Europa van zich af te houden. En op deze manier probeert hij dus zoveel mogelijk te bezuinigen... Ook om te laten zien van, we kunnen het wel, we komen er zelf wel uit... we hebben die controle vanuit Europa eh, niet nodig. Hij zit daar niet op te wachten. In de aanloop, Jessica, naar de presentatie van dit hervormingspakket... zagen we bij jou in Madrid heel veel onrust, hè? demonstratie... de mensen die het parlement probeerden te gaan bezetten... Eh, nu eenmaal de pijnlijke maatregelen worden gepresenteerd. Verwacht jij dat eh, de mensen eh, nog meer zich zullen verzetten... of wellicht dat ze zich neerleggen? Nou ja, de afgelopen dagen waren er inderdaad grote demonstraties. Uh, dinsdagavond een grote demonstratie waarbij het echt helemaal misging. De politie uh, greep daar hard in, uh, schoot met kogels. En gisteravond is het opnieuw misgegaan. Weer uh, mensen die dat congres wilden bezetten. Ja, zaterdag is er ook weer een grote demonstratie aangekondigd. En het lijkt ook wel een beetje alsof de toon aan het veranderen is. hoor. Want de afgelopen weken wat mij opviel was dat de demonstraties eigenlijk nog vrij vriendelijk verliepen. Um, he, dan, dan waren er vlaggetjes en gekleurde t-shirts en het was bijna gezellig. En de afgelopen dagen was het, uh, nou ja, de, jullie hebben het ook kunnen zien... Uh, een stuk gewelddadiger en ook echt boos. Mensen zeggen... De, de, de democratie is van ons afgepakt. We hebben uh, gestemd afgelopen november. Er is niet naar ons geluisterd. Alle verkiezingsbeloften zijn uh, gebroken. Wij uh, zijn hier boos over. Wij zijn hier tegen. En dat zal misschien alleen maar toenemen. Jessica van Spengen, dankjewel. Wij praten door met Douwe de Jong, een Nederlandse makelaar in de regio Valencia in Spanje. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, hoe heeft u deze aankondiging van uh, de bezuinigingen ervaren? Wat vindt u ervan? Ja, nou, uh, ik leef uiteraard erg mee met, uh, ook al ben ik Nederlander, met, uh, met de Spanjaarden. Het is, uh, het is mijn land. Uh, ja, Spanje zit echt in een, in een enorme dip. Uh, ik zit in Valencia en waarschijnlijk uh, is het in Valencia nog redelijk rustig. Uh, maar als ik inderdaad Spaanse Spaans uh, journaal bekijken kan, is er uh, ontzettend veel onrust. En ja, de mensen zijn echt padeloos. Wat België en Valencia, dat zijn eh, gematigde protesten op straat... van functionarissen, van apothekers, werknemers in de zorg, in het onderwijs. En om een voorbeeld te geven, de apothekers, die hebben alle reden tot protest. Omdat in augustus de facturen van januari en februari zijn betaald. moet je nagaan. Eh, ook zie je veel spandoeken bij overheids- en zorginstellingen... bij ziekenhuizen, bij scholen enzovoort... Eh, en als mensen die bij supermarkten hun karren vol laden en dan zonder te, eh, zonder te betalen eh, proberen weg te komen. Eh, het geloof in de regering neemt inderdaad af. Eh, volgens de peilingen in dagbladen Mundo en El País zegt 66% niet te geloven dat Spanje eh, uit de crisis komt onder Rajoy. En wat protesten betreft, 82% verwacht dat de protesten van de ambtenaren eh, zullen overslaan naar andere collectieven. Ja, want als we even kijken naar de ambtenaren en, en de overheid... Hè, er wordt nu gekeken naar uh, salarissen, daar wordt op gekort... het uh, pensioen dus, hoorden we net. Daar ah. wordt uh, toch het een en ander aan hervormd. Als u kijkt naar de bureaucratie van de overheid... wat, wat, wat valt u dan op in Spanje? Ja, eigenlijk alles. <laughs> Vanaf de eerste dag dat ik in Spanje kwam... Uh, moest ik daar het ergst aan wennen. De bureaucratie is enorm. Als ik u vertel dat Spanje zeven comunidades geeft... Allemaal met hun eigen regering, hun eigen parlement, hun eigen functionarissen. En dat terwijl we streven naar één Europa. Dit model werkt volgens mij toch niet meer in 2012. Nou, en wat merkt u ervan uh, bij uw eigen werk? Want u richt zich, u richt zich op de seniorenmarkt, hè, de huizenmarkt. Wat merken ja. de ouderen van die bezuinigingen? Uh, de ouderen die hebben het heel erg moeilijk. De Spaanse ouderen. Als ik u vertel dat uh, de Spaanse gepensioneerden op dit moment is een heel groot percentage uh, uh, de gezinnen van hun kinderen financieren ja. en ook de kleinkinderen. Niet alleen om bij hen de koelkast te vullen, maar ook om bijvoorbeeld de hypotheek te betalen, de autofinanciering van kinderen de, uh, te betalen. En voor de kleinkinderen moeten ze de schoolboeken betalen, want er zijn ontzettend veel gezinnen die... Allemaal werkeloos zijn en geen kant uit kunnen. Dat zijn uh, sombere berichten uit Spanje. Douwe de Jong, Nederlands makelaar in de regio Valencia. Dank voor uw verhaal. Geen dank. Zullen we eens even over de Nederlandse pensioenen hebben, Lucilla? Zeker, Want zeker. wat blijkt, de helft van de Nederlanders... heeft nog nooit nagedacht over zijn of haar pensioen. Hoeveel krijg ik straks? Kan ik wel rondkomen? Allemaal vragen goed voor de pensioen. Driedaagse. Die is vandaag begonnen met in het hele land diverse activiteiten... waar mensen op zoek gaan naar opheldering over hun pensioen. Verslaggever Jeroen Schutheiser bezocht zo'n bijeenkomst... op een iets wat aparte plek. En ik ben op luchthaven Lelystad... En dan loop ik de trap op van deze Boeing 747. Want in die Boeing worden vragen beantwoord. Vragen van mensen over hun pensioen. Goedemiddag. Goedemiddag. Waar wordt de voorlichting gegeven? Helemaal voor, in... Helemaal voor in... in de business class. Nou, hier zit helemaal niemand. Olaf Simonsen van... De wijzer in geldzaken, is dit nou een beetje een teken aan de wand dat, uh, dat je zo'n Verrassende locatie moet uitzoeken om mensen maar een beetje te interesseren voor hun pensioen. Ja, je moet daar inderdaad wel wat voor doen. Want vanzelf willen mensen zich niet echt bezighouden met hun pensioen. Dat, uh, ja, je moet ze er naartoe lokken, maar als ze er dan eenmaal zijn, dan vinden ze het heel fijn. Steken mensen liever hun kop in het zand? Ja, dat klopt. We hebben toevallig net een onderzoek gedaan. Er blijkt dat de helft van de Nederlanders zich nog nooit met zijn inkomsten en uitgaven na de pensionering heeft beziggehouden. Mensen vinden het ver weg, vinden het saai, denken dat het ingewikkeld is. Hé hey meneer, goedemiddag. Komt u nou voor de Boeing of voor de pensioenvoorlichting? Wij komen voor de Boeing. Anders dan zou ik mijn kleine kinderen niet meenemen, denk ik. Maar weet u uh, hoe uw pensioen er later uitziet? Ik heb niet echt een idee, nee. nee. Wilt u het ook niet weten? Nou, ik wil het wel weten, maar ik, uh, ik, ik probeer ook op andere manieren... daar wel wat meer zekerheid in aan te brengen door wat uh, te gaan sparen, bijvoorbeeld. Hoeveel jaar heeft u nog te gaan? Nog uh, 25. Ja. Zou ik me misschien ook nog niet zo'n zorgen maken? Nee, het is nog ver weg. Gaan we er even lekker genieten meneer Simonsen. Die meneer had dus helemaal geen zin om zich er nu al druk over te maken. Maar... Ik kan me ook voorstellen dat als je 23 bent, dat je daar nog helemaal niet mee bezig bent. Aan de andere kant, als je 50 bent, dan uh, zou het wel eens kunnen dat je te laat bent. Dus ergens daartussen moet je toch zeg maar, uh, rond je 30ste, 35ste uh, je in je pensioen gaan verdiepen. Want dan kun je in ieder geval nog iets doen, mocht het nodig zijn. Zoals? Bijsparen, uh, huis aflossen. Uh, eventueel besluiten om langer door te werken. Dat soort dingen. Zou die meneer voor zijn pensioen komen? Nee, maar dat hoef ik niet te weten. Hé, hey, goedemiddag. Komt u voor de pensioenvoorlichting? <laughs> we zijn we al geweest. We zijn er al langs geweest, ja. Voor het eerst had u zich een beetje verdiept? Nee, niet. Maar dat was wel onze insteek om hier naartoe te gaan. Wat was uw belangrijkste vraag? Of mijn gegevens wel klopten. Want die klopten namelijk niet. Oh? Nee, de, de, de voorlichting die wij kregen over het. Te ontvangen bedrag als je of voor je 65-jarige leeftijd zou stoppen. En als je 65 bent wat je krijgt, dat klopte niet. En dat hebben ze keurig hier uitgelegd en uitgezocht. Uitstekende voorlichting hebben we ontvangen. Dus het is wel nuttig, zo'n bijeenkomst. Zeer nuttig en ik denk voor iedereen dat het heel nuttig is. Kijkt u eens om u heen? Nee, ik vind de magere opkomst. Ik zie vooral lege tafels. En u hebt gelijk, dat is ook zo. Bent u geïnteresseerd in uw pensioen? Uh, nee. Want hoeveel jaar duurt dat nog? Uh, nou, als het goed is, uh, nog een jaar of veertien. En u denkt van nou... Uh... Ja, nee, ik denk al dat het goed geregeld is. Dat hoopt u? Ja, nou ik heb wel een aantal pensioenbreuken gehad... maar ik heb daarnaast nog een extra verzekering lopen... dus ik denk wel dat het goed komt. Dus u laat die adviseurs lekker zitten waar ze zitten? Ja, ja. Ik ben hier met mijn kleindochter, dus dat, uh, daar gaat het om. Dat is veel leuker, hè? Dat is veel leuker dan pensioen, ja. <gif> Onze verslaggever vanuit het AVO-Droom. en zo te horen... loopt er nog niet bepaald storm voor deze pensioen-driedaagse. Maar we hebben morgen en ook zaterdag nog op meer dan 200 plaatsen in het land. We schakelen zo met correspondent Kees Zoon in Mexico... want er is een heel grote drugsbaas opgepakt. Straks details. De eerste files op de Nederlandse wegen bij Bijlandsvaan bij de AWW. Begin je vanuit het zuiden? Uh, ja, want de A2 is weer open. Vanuit België naar Eindhoven bij Maastricht-Aken Airport. Daar was een flinke aanrijding, maar het rijdt er allemaal weer. De A9 richting Alkmaar. Daar is veel vertraging bij de Wijkertunnel. 10 kilometer file door een gestrande vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Met Lucella Carasso en Tim Overdik.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 of this crazy life And through these crazy times It's you, it's you You make me sing your every line You're every word You're everything your every song And I sing along Cause you're my everything Michael Publé. Ik zag hem eerder dit jaar optreden in Rotterdam... en de weken daarna heeft mijn zoon zijn muziek helemaal stuk gespeeld. Dat kon het niet meer horen. Toch een mooi nummer. Everything heette dit nummer. Mexico heeft een van de meest gezochte leiders... van een machtig drugskartel gearresteerd. Het gaat om een regionale leider van het Zetas-kartel. Hij werd opgepakt door een eenheid van de Mexicaanse marine. Correspondent Kees Zoon. Kees, wat weet jij over deze man? Wat kan je over hem vertellen? Nou, het is inderdaad een grote jongen. Hij is uh, volgens de autoriteiten de nummer drie van, uh, van de Zetas. En hij uh, was verantwoordelijk voor uh, het optreden van de bende in, in Midden- en Noordwest-Mexico. En daarbij uh, heeft een woordvoerder van de marine net uh, gezegd: uh, wordt hij er ook van verdacht dat hij het uh, financiële brein van de organisatie was. Ja, nu uh, hadden we vorige week een verhaal over een drugsbaas in Colombia. Die was opgepakt en er werd er wel gelijk bij gezet. Het is mooi dat hij is gearresteerd, maar er staat altijd wel weer een andere op. W hoe zie jij dat bij het Zeta-kartel in Mexico? Ja, dat is normaal uh, de gang van zaken. Hè? En er gaan al een, een paar weken berichten over een interne machtsfeit uh, binnen dit kartel. En uh, de man uh, Velazquez die nu gepakt is, uh, die zou zelfs al uh, uh, zijn overgelopen... Uh, vermoed wordt uh, dan ook nu, als we de autoriteiten erin toegeven, dat die verraden is. Uh, hè, normaal gesproken leidt een, uh, de arrestatie van een, uh, van een baas of een onderbaas altijd tot meer geweld. Je moet niet vergeten, we praten over een organisatie van uh, ongeveer 10.000 zwaar bewapende mannen. De arrestatie van uh, deze man valt samen met de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Die is deze week begonnen. Daar spreekt natuurlijk ook de Mexicaanse president Calderon. Die er ook drugsbestrijding op de agenda zette. Uh, met welke bedoeling? Ja, het gekke is dat uh, Calderon, die dus uh, de laatste jaren de kampioen van de, de echte harde aanpak is geweest nu in de VN heeft gepleit voor het, voor het op, opzetten van een wereldwijd debat over uh, het drugsverbod. Uh, Met andere woorden, moeten we niet eens gaan nadenken over andere wegen, zoals het legaliseren. Uh, echt waar? Legaliseren? Ja. vanuit Mexico? Nou ja, het, kijk, dat woord, dat woord zal hij niet gebruiken natuurlijk. Hè, maar hij sprak een beetje in dezelfde termen als de president van Colombia, Santos. Die zei het ook. En het vers ging de, de president van uh, Pérez van uh, Guatemala die pleiten voor een herziening van de conventie van 1961. Nou, dat is precies de, de conventie waarop de War on Drugs wereldwijd gebaseerd is. Met andere woorden, als je praat over de herziening daarvan, dan de enige optie die je oplaat, is dat er een debat komt over mogelijk le legaliseren van drugs. Het debat bij de Verenigde Naties. We gaan zien wat daarvan terecht komt, na de arrestatie van een van de meest gezochte drugsleiders in Mexico. Kees dank je. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. In het parool gaat het over de wedstrijd FC Utrecht Ajax van gisteravond die uit de hand liep. De wedstrijd werd stilgelegd vanwege wangedrag van Utrecht supporters. De directeur van Utrecht heeft gezegd dat de Ajax fans beter thuis kunnen blijven. Nou, dat is de omgekeerde wereld, zegt het parool. Republikeinse presidentskandidaat Mitt Romney probeert op de valreep kiezers te winnen. Na zijn opmerking dat de helft van de Amerikanen het liefst de overheid alles laat betalen. Er worden nu overal spotjes uitgezonden waarin hij laat merken dat hij wel degelijk om arme mensen geeft. Too many Americans are struggling to find work in today's economy. Too many of those who are working are living paycheck to paycheck. En op tv zegt hij steeds maar weer dat hij niet met twee monden spreekt. Hij geeft echt, echt ook wel om mensen die niet rijk zijn. De Wereldomroep stopt vandaag met de uitzendingen voor Suriname en de voormalig Nederlandse Antillen vanwege de bezuinigingen. Meester Pieter van Vollenhoven noemt het een historische vergissing. Ik geloof dat het goed is, eigenlijk net zoals we hier het Radio 1-journaal hebben... dat je toch een omroep hebt die gewoon goed... want je kan natuurlijk alles uitzenden... maar als je een neutrale band wil houden van wat hoe Nederland denkt of doet... dan was de Radio Wereldomroep van grote betekenis eigenlijk. Vollenhoven heeft als voorzitter van het comité Koningsreis Relaties... eerder dit jaar bij diverse ministeries aan de bel getrokken... over het verdwijnen van de omroep in het Caribisch gebied. Maar die strijd, zegt hij... Was niet te winnen. De echtgenoot van Prinses Margriet is groot fan van de wereldomroep. Ik ben namelijk s'nachts een slechte slaper. Dus uh, dan uh, luister ik of het aan Oostenrijk was of waar. Dan ook luister ik uh, graag naar de wereldomroep. Een docent van de journalistiekopleiding in Tilburg klaagde op internet over de journalistiek. Het is Jos Straathof. Drie van zijn studenten hadden tv opname gemaakt... tijdens de rellen in Haren. Ze werden daarna geïnterviewd door Omroep Brabant. De docent zelf werd ook geïnterviewd. Een van de vragen was... Zouden jullie in algemene zin beelden afstaan aan justitie? De docent en zijn studenten zeiden... nee, in principe niet, we moeten onafhankelijk blijven. De verslaggever heeft het niet specifiek over de beelden in Haren. Toch staat kort daarna op de site van Omroep Brabant... dat de studenten weigeren beelden van de rellen in haren af te staan. Het onjuiste bericht wordt vervolgens door veel media klakkeloos overgenomen... en aangepast, bijvoorbeeld door Nu.nl, de Jaap.nl en Spitsnieuws. Ik wist al dat journalisten massaal berichten van elkaar overtikken, zegt de docent. Maar de eigen ervaring hiermee is zeer leerzaam. Het levert in elk geval mooie lesstof op, want Straathof doseert journalistiek en ethiek. Bij 17 varkensboerderijen in Noord-Nederland worden de varkens sinds kort al gekruid, terwijl ze nog leven. Ze krijgen een mengsel van gras en klaver met kruiden zoals tijm, oregano en jeneverbes. De varkens zelf vinden het fantastisch, zegt een varkensboer. Kruiden die hebben allemaal een eigen geur, daarmee worden ze enorm geprikkeld en uitgedaagd om hun zintuigen te gebruiken. De varkens smaken trouwens niet naar knoflook, zegt de slager, die het vlees verkoopt. Nee, dat is zeker de bedoeling niet. Gewoon de totale smaak van het varkensvlees komt het te goede. Maar het smaakt wel heerlijk. Eet u rustig verder. Het is zacht. En de varkens vinden het trouwens echt lekker, al die kruiden. Dat zag de verslaggever van de NOS op 3, want die kruiden die eten ze het eerst op. Knoflook is inmiddels op, zie ik al. Ja, knoflook is op, ruwvoer, uh, dat, dat, daar beginnen ze nu aan, dat nemen ze als laatst. Het zijn net mensen. We hebben heel veel overeenkomsten. Het is oregano geloof ik hè, niet oregano. Zoals dat in zegt, in Amerika. Amerika wel, Tim, ja, geeft wel niks. Na, 6 en dan zijn we terug met het Radio 1 Journaal. Dan gaan we met Tim Legiers, specialist bij de Rabobank, praten over de bezuinigingen die de Spaanse premier heeft aangekondigd. En we gaan het hebben over het boek van JK Rowling. Tot zo. Zometeen om 7 uur. Houten zingt. I guess you know where this is going. Luister naar kunststof zometeen van 7 tot 8. You better tell me now to stop Carries van Houten. Did he kiss you? Radio 1. We have to talk. Het nieuws van alle kanten. Oké, okay, fijn.